8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een camping in de Belgische Ardennen is ontruimd nadat tientallen mensen ziek zijn geworden. Volgens Belgische media hadden ze verschijnselen van vergiftiging. De campinggasten waren misselijk, hadden buikpijn en moesten overgeven. Het is nog onduidelijk hoe ze ziek zijn geworden. Er wordt gesproken over vergiftiging via het leidingwater, maar dat is niet bevestigd. De camping in Dinan blijft gesloten tot de oorzaak bekend is. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester van Manchester is woest over de nepbom... die gisteren werd ontdekt in het voetbalstadion Old Trafford. En wil weten wie er verantwoordelijk voor is. Nadat het stadion was geëvacueerd en de wedstrijd was afgelast... bleek het te gaan om een trainingsbom voor speurhonden. De burgemeester vindt dat het publiek onnodig in gevaar is gebracht... omdat het evacueren van tienduizenden mensen niet zonder risico is. In Colombia is door veiligheidstroepen aan de grens met Panama... acht ton cocaïne in beslag genomen... De waarde van de drugs wordt geschat op 240 miljoen dollar. President Santos zegt dat het de grootste drugsvangst ooit in zijn land is. De lading cocaïne was verstopt op een bananenplantage in de stad Turbo. Drie mensen zijn opgepakt. De nieuwe president van de Filipijnen, Duterte, wil de doodstraf weer invoeren. Die werd tien jaar geleden afgeschaft. Duterte staat bekend om zijn harde aanpak van de criminaliteit... Hij vindt ook dat criminelen en mensen die zich verzetten bij hun arrestatie kunnen worden doodgeschoten. Australische sporters krijgen speciale condooms mee naar de Olympische Spelen. Volgens de fabrikant bieden ze bijna complete bescherming tegen Zika en andere virussen. Zika wordt niet alleen verspreid door muggen, maar ook door seks. In het Olympisch dorp in Rio de Janeiro worden al 450.000 condooms uitgedeeld. Australische condooms komen daar nog eens bij.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 I know that I dance to a different song It's a shame, but I got to go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 Ja, zo duidelijk gaan we naar het circuitpark Zalvoort... naar Willem van Dezen voor de piste racers. Maar hier is het doel. hier is Straight Up... is de jaren 90 je Paul Abdul en Straight Up CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, voor de eerste maal vandaag schakelen we live over naar het circuit, naar Willem van Dessen. Dit weekend de Pinkster Races. Goedemiddag uh, Willem. Ja, goedemiddag. vanaf een windig circuitpark Zalvoort. In tegenstelling tot de afgelopen dagen is het nu dikke jas weer in plaats van korte broeken weer. Ja, valt tegen hè?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 ...bij MP Motorsport. Ik sprak teambaas Dick van der Wild nog. Die zei, ja, het kwam dinsdag in de stroomversnelling. Toen moesten wij nog de contracten opstellen. Nou, die moesten naar Barcelona toe. Daar weer getekend worden door de heer van Red Bull. Ja, hoe komen die contracten daar zo? Nou, we hadden een, ze hebben een bevriende piloot. Die moest toevallig naar Barcelona vluchten. Die heeft in de cockpit contracten meegenomen. Die werden in Barcelona dan weer afgeven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 In every time Oh, but there must be Somebody Het schreeuwen wordt nog een keer eens. baby, ja, hij blijft gewoon lekker. Jawel, deze single van Roadfoort de Cutlitoy. Ja. Zo 2 of half 3. We gaan kijken naar het weer voor de komende dagen.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 kleine drie minuten te gaan, Albert-Jan. Ja, en uh, het is weer verbazingwekkend. Op de derde plek vinden we daar terug Verstappen. Nog voor Vettel en zijn teamgenoot, Rick Riardo. Dus uh, Q3 zitten er, zit er we in, denk ik. Nee, hey, dat gaat goed. Dat gaat goed. Nou, dadelijk veel meer nieuws nog, en veel meer autosportnieuws ook straks in het tweede uur. Wat voor volgende piste races? Here, I keep asking myself why, and if there's more on the other side. wilde ik gewoon weer een keertje draaien. Nou, bij deze gebeurt op de zaterdagmiddag van CFM van Je de Kiss from Fame en Star Maker. Ja, we gaan naar Duitsersveld. Daar is Joop Fris bij de wedstrijd van vandaag. SV Zalvoort speelt tegen de brug. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, uh, hier in de studio. En luisteraars thuis, uit, ja, of waar even u bent. Dat maakt me niet zo veel uit.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 Voor zover het er nu uitziet, wordt dat in ieder geval tegen Monnikendam. En uh, ja, op de een of andere manier heeft Zandvoort daar een haat-liefdeverhouding mee. Uh, we hebben verleden hele mooie wedstrijden gezien. Uh, groot verloren, groot geworden. Heel raar. Monnikendam, uh, ja, dat was altijd uh, wat ik ze zeg: een haat-liefdeverhouding. Uh, Zandvoort moet dus volgende week uh, da daar tegen spelen. En uh, er zijn nog steeds wat geblesseerden bij Zandvoort. Dus uh, Laurens Den Heuvel, de trainer, die heeft uh, een x aantal A-junior opnieuw ingepast. Net zoals hij vorige week. En in de, in de veronderstelling dat ze, zij misschien wel moeten gaan spelen, wie zal het zeggen, volgende week tegen Monikadam. De stand op dit ogenblik is nog steeds 0-0. Het zandvoort heeft nog geen kansen gehad. Uh, de brug 1 en die ging uh, toch wel een paar meter over het doel heen.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 And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. Well, what deep in love? Single VAN DE WEEKEND. Ja, nog even een uh, oude uit de jaren tachtig nu. Hier is Curiosity Kilt the Cats en Down to Earth. <middels> Tell to me But you're in tune Nou, wat vertel je nu? Komt er een big band naar Zandvoort? Ja, het is echt een bericht voor mensen die uh, daarvan houden... van echt uh, de big bands uh, uit de, ja, de goede jaren van de jazz... toen het allemaal nog betaalbaar was. Maar uh, ja, naarmate na, na alles duurder werd, werden de big bands natuurlijk ook wat minder. Maar er komt een heuse big band naar Zandvoort. En wel de big band, de Swingmasters, met zangeres Kate... Kate.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 Albert Jan? Oh, dat is mooi. Ja, ja, ja, ja. Kan die verwarming weer uit? <laughs> <Ja>. <laughs> Want het was wel koud, hoor. Ongelooflijk. Hier is Sister Sledge en Lasting Music. Zaterdagmiddag, klassieven. Je hoort de dames van de Sister Slets en Last in Music. Ja, we schakelen weer live over naar Duitsersveld, naar Jan Fris. De wedstrijd SV Zandvoort tegen De Brug. Nogmaals, goedemiddag, Jan. Ja, dankjewel, Rolf. Eerst gelijk uh, welkom weer op uh, Duitsersveld, uiteraard. Uh, de wedstrijd uh, Zandvoort-De Brug, ja, is 0-0. Zandvoort is de betere ploeg. Heeft waar uh, behoorlijke kansen gehad, zelfs wel doelrijpe kansen, denk ik.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 al wel zwaar met een paar A-junioren, maar uh, toch behoorlijk hebben kansen. Uh, eentje die we had eigenlijk een doelpunt moeten zijn, maar een van een de wonderbaarlijke beweging van de keeper hield die bal nog net tegen. Waardoor Stansford niet op de eigenlijk verdiende 1-0 kwam. Nou, dat zijn op het ogenblik de spiegelingen uh, van dit moment. Even kijken, we spelen in de 27e minuut. En het land is nog steeds 0-0 in de, 6, 0, 0, de tegen de rug. Dankjewel Joop, en uh, straks komen we weer terug bij, uh, in het uh, tweede uur van dit programma. Tot zover ook uh, uur 1 en graag tot zometeen, en hier is Dua Lipa.